Door meegens met het NOS-journaal. KLM vliegt niet meer over Iran en het grootste deel van Israël. Dat doet de luchtvaartmaatschappij na signalen over een mogelijke aanval van Iran op Israël. KLM blijft wel vliegen op de Israëlische stad Tel Aviv. Eerder werd bekend dat de Australische luchtvaartmaatschappij Qantas... vluchten van Londen naar Perth omleidt om het Iraanse luchtruim te vermijden. De Duitse Lufthansa vliegt ook niet meer over Iran. Op de Filipijnen is Rudy Dekkers overleden. De Nederlander die twee van de 9-11-terroristen vliegles gaf. Zijn overlijden is bevestigd door Alessio Cuomo... die drie jaar geleden een documentaire over hem maakte. Als eigenaar van twee vliegscholen in Florida... nam Rudy Dekkers in de zomer van 2001 de twee cursisten aan. Ze vlogen een paar maanden later twee gekaapte passagiersvliegtuigen... in de torens van het World Trade Center in New York. Dekkers werd wereldnieuws... Maar alle publiciteit kostte hem onder meer zijn vliegscholen. Hij overleed afgelopen week aan hartfalen. Rudy Dekkers was 67 jaar. Cybercriminelen hebben de leverancier van schoolboeken... en digitaal lesmateriaal Idink gehackt. Door de aanval met gijzeld software... is mogelijk een groot aantal gegevens gestolen van klanten van Idink. Het gaat om namen, e-mailadressen en bankgegevens van leerlingen... ouders en scholen die ooit iets bij Idink hebben besteld. Rijkswaterstaat vervangt dit weekend de stalen kabels aan de Gale Kopperbrug in Utrecht. Wordt al een tijd gewerkt aan de brug waar de A12 overheen loopt, over het Amsterdam Rijnkanaal. Dit weekend worden er nieuwe stalen kabels gespannen tussen het wegdek en de bovenkant van de hoge draagtorens van de brug. Vanwege de veiligheid wordt er alleen overdag gewerkt. Daardoor is de A12 in de richting van Arnhem dit hele weekend tussen 8 uur ochtends en 8 uur avonds dicht. Het weer... Droog met zon, 15 graden in het noorden, mogelijk 24 in het zuiden. Vanavond meer bewolking en wat regen. Morgen opnieuw droog, ook al wolken met wat zon. En dan maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 Give my heart to leave Baby, I'm bringing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 Het is even na drie uur op de zaterdagmiddag. En als je de herhaling beluistert op de maandagmiddag... zeggen we ook goede maandagmiddag. En welkom bij inderdaad het tweede uur van Zandvoort op zaterdag. Wat gaan we daar nu allemaal nog doen, Thomas? Nou, ja, ik ga natuurlijk wat. Uh, er zijn nog meer nieuwtjes. Die ga ik behandelen tijdens dit uur. We hebben om half vier uh, bespreken we ook nog even de evenementen. En gaan we luisteren naar uh, Amanda Pellerin. Ook een interview geweest uh, vanmorgen over uh, de mogelijke terugkeer. Uh, van het uh, bioscoop in het circus. Dat zou toch wat zijn, Dat hè? Zou wat Dat zijn. het bioscoop zou het wel uh, weer uh, terugkomt. Uh, uh, ja. lijkt, me, lijkt me geweldig. Want. Uh, ja, vroeger hadden we ook uh, zoiets van. Uh, de, toen maakten we nog reclame voor de bioscoop. Is dat zo? Ja, dat uh, klonk ongeveer zo. Hier is de Circus Zandvoort bioscoopagenda. <laughs> Welke films draaien er vandaag in de enige bioscoop van Zandvoort? Let op en luister. Ik ben wel heel benieuwd, het is heel lang geleden hoor. Dagelijks om half twee <laughs> vertonen wij in ons circus de Walt Disney film De Redditjes in Kangroenland.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 En uh, ja, volgens mij was ik dat hè, die dat uh, insprak. Uh, Jonge Rob. Zo, zo klonk dat uh, in ieder geval uh, wel. Jonge Rob uh, die de bioscoopagenda insprak. Nou, straks uh, in het uh, tweede gedeelte van de tweede uur... gaan we met uh, Amanda praten, Pellerin... Uh, over een mogelijke terugkomst van de enige bioscoop van Zandvoort. En uh, wat de plannen daarachter uh, zijn. Ik ben heel erg benieuwd. Lekker blijven luisteren naar het geluid uit Zandvoort. 33 jaar... Op radio en tv met nu de Dobby Brothers. Even speciaal gedraaid voor uh, onze Albert Janfos. Mocht hij op dit moment uh, aan het luisteren zijn. De Doobie Brothers en de Long Train Running. Een tijdje geleden, uh, Thomas, kwam er een plaat uit van uh, Tyler. En die heette Water. Vond Is ja. dat een uh, goede plaat? Ja. Ja, en ja. Ze, uh, je, ze heeft nu een nieuwe. En die is echt nog veel beter dan Water. Ja, was? Dat, als, dat vind ik. Ik heb, nou, ik, heb Hij is uh, er... net uh, nou ja, de, de, de, gisteren uitgekomen, geloof ik. Oké. Okay. Nou, dus we, ik gaan, laat me verrassen. we gaan hem draaien. Zij is wel een beetje van de TikTok, hè? Want daar was het vorige ja, liedje ook van. Ja, en daarom nu ook, hè? 2 minuut minuten 27. Oh, dus uh, weer is... een uh, TikTok-plaatje. Hier is uh, Tyler en uh, Jump. Original, Gal, you want a replica? No. Smoothie, no regular, regular. No. Put your furry lamp, put your parmesan No. no. don't say a hat, no. They never had a pretty girl from Joe Burke in me now, and that's what they prefer. I don't touch no wheel, cause I got a chauffeur. First class, how I get around the world. Just mess me with the drama, unless you come in with the commas. Oh, DJ telling the sound up, cause we bout to pour the rounds up. From Jersey to Ibiza they say it doesn't get sweeter. Feel my body. Make know I love to make it jump dump, dump, dump, dump, dump, dump, You know I love to make dump, jump, dump, dump, dump, dump, dump, dump, dump, Only gotta make a call and I'm here, I'm here. Don't wanna know your vibe, oh yeah. Listen to me, I put some carrots in your yeah, hair. Yeah. Make this bitch up, I wanna put it in the ring. Wanna give the serve server like a dealer. Creepin' out though, I'm thinkin' in the middle. I'm begging Joe Bird, it can't feel no willow. Her baby pitchin' a pot, right. She She's trappin', you know I want. I just feelin' like line tell the show, we'll take it shit to that star. Have a play with you, be a World war one. Jersey to Ibiza They say it doesn't get sweeter Feel my body banging like speaker Ooh, sweating on my concealer Skin tight, no millimeter And my face can't make me feel weaker But you know that my body is a healer Ooh, I love to make it Jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump Oh, you know I love to make it jump, jump, jump Jump, jump, jump, jump, jump, top top, Pretty no. No say it, I know. Het kan zomaar gebeuren, nummer 1 in top 40 voor deze plaats. Zomaar. Uh, als, als het aan mij ligt, Jump, wat een goede plaats. Top. De nieuwe single van uh, Tyler, hoorde je... Jij hebt uh, goed nieuws over uh, ja, het uh, circuit en dan de Dutch GP. Zo. Want ja. Uh, ja, die komt er natuurlijk dit jaar weer aan, maar 2025 ook. Ja, de, uh, de Formule 1-management heeft gisteren bekendgemaakt dat uh, de 2025 Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix plaatsvindt op zondag 31 augustus. Daarmee valt de Grand Prix van dit jaar in het eerste weekend na de zomervakantie in Regio Noord. En uh, dan, als we even kijken naar dit jaar. De Grand Prix voor 2024 is uh, lang geleden al uitverkocht voor uh, reguliere weekendkaarten. Voor de liefhebbers bestaat kans om er in 2025 weer uh, bij te zijn uh, in het weekend. De kaartverkoop voor 2025 start namelijk uh, augustus al dit jaar, dus een maandje eerder. Het programma van de, en de, uh, de kaartverkoop voor de succesvolle Dutch Grand Prix Super Friday van dit jaar maakt de organisatie binnenkort bekend. Op het programma van die dag... zijn onder andere de eerste trainingen van de Formule, One, Formule 1... Racers van de Porsche Supercup... en de F1 Academy. En in combinatie met de baanbrekend entertainment... voor een betaalbare prijs ook nog... zet de DGP-organisatie een volgende stap... in de ontwikkeling van Super Friday. Ik ben benieuwd hoe die dames het gaan doen. Ja, zeker. Ja, de F1 Academy. Ja, dat zou wel leuk zijn. Als dat een beetje ja. aan gaat slaan, hè? natuurlijk. Ja, ja. Dus, nou ja, helemaal goed. Ja, we uh, dus... gaan straks natuurlijk nog met Rendel uh, over uh, bespreken. Kijken uiteraard. wat, uh, wat Rendel uh, ervan vindt. Ja. Dat is de ervaren man uh, als ze het uh, over racerij hebben. Straks om een kwart over vier in de Pit Report. Wij gaan uh, drie platen achter elkaar draaien. Nou, ik heb ze uh, echt uh, specifiek achter elkaar uitgekozen om het gewoon vind van, van... Nou, die platen die passen bij elkaar, terwijl ze toch heel erg uit elkaar liggen. Uh... Het heeft niks met het nieuwtjes te maken van hem. Nee, dat is heel erg <laughs> grappig. Want als eerste krijg je No Met en oh, what, I Give You Devotion. De achteraan van Dick uit Still in Mei. En dan de uh, Alan Parsons Project en uh, Old and Wise. Drie platen op een rij op de zaterdagmiddag. Lekker luisteren. I Wanna Give You Devotion. Feelings. A star deep within with a standing healing A word and a message with a lot of emotion With total dedication and a lot of devotion And a lot of devotion Well let's start here, at the beginning on my lyric To be, to bad, to rhyme, is not a miracle To rock, to roll, for soul, is what I aim for Wait till I hit the goal, and that's the top score Something so long, others with the ease To write rhyme and line, others the call breeze. Keeping on it, on it, on it, on To get the justice, and the job is nearly done Time when you know that you're MC M I K W. Take it down now, Mikey. M I K W. We gotta take it down and take it down and take it down, Mikey. Take it down and take it down and take it down, Mikey. Take it down and take it down and take it down, Mikey. En zo gingen we helemaal los in de Chin Chin aan de Halterstraat met Naumet en I Wanna Keep You Devotion. Nog twee van die lekkere platen krijg je achter elkaar. Als eerste van Dick Hout, hier is Stil in mei. this show. When they asked me if I... Wijze woorden van uh, deze band, de Allen Parsons Project en uh, Old and Wise. Nou eens even kijken wat uh, Jeroen Versluisdom uh, daarvan vindt. Goedemiddag Jeroen, welkom in de uitzending. Hey Rob. Hey, goedemiddag. Leuk je even te spreken. Ik hoor je natuurlijk geregeld op zondagmorgen langskomen. En uh, ja, met Jess en een heel groot Jess-team wat jullie uh, hebben op de zondagmorgen. Ja, klopt. Met z'n vijven doen we dat, is de beurt zeg maar. Met z'n vijven. En uh, morgen, daarom bellen we, hebben jullie een speciale uitzending. Ja, morgen, um, zoals ik het op Facebook ook genoemd heb, een super jazzy Sunday... We gaan um, een uitzending maken eigenlijk uh, rondom uh, de jazz uh, in de Krocht. En morgen is de laatste uit, uh, ja, concert zeg maar, van, van dit jaar. Volgend jaar wordt de Krocht verbouwd en um, zullen er geen Jazzconcerten zijn in de Krocht. Dus uh, we hebben het gelukt dat we uh, morgen een super kunnen uitpakken. We gaan namelijk van 10 tot 12 eerst een uh, gewone uitzending doen vanuit de studio. Ja? En uh, vanaf 12 uur gaan we live uitzenden vanuit Krocht. Tot half twee doen we dat alleen op de radio. Uh, nee, tot twee uur zeg ik alleen op de radio. En vanaf twee uur gaan we zowel op de radio als op de televisie live uitzenden. En uh, gaan jullie dat uh, concert, wat dan uh, in de Krocht is, uh, gewoon uh, live op tv uitzenden? Ja. ja, we hebben toestemming gekregen van wow. de administratoren en van de muzikanten om het uh, op te nemen en, um, en live uit te zenden. Dus we gaan het live op uh, televisie uitzenden, op het CFM kanaal natuurlijk. En uh, ook meteen live op de radio. Wauw, geweldig nieuws is dat, uh, Jeroen. Ja. En voor de mensen die het niet weten, ZFM TV is te vinden op kanaal 40 via Ziggo. En 1367 op KPN. Kan je het in de hele regio, kan je het uh, ontvangen op je televisie. Ja, dat klopt. Nou ja, en uh, ja, wie treedt er morgen op uh, in uh, de krocht? Ja, het is, een, um, het is een, uh, een, uh, een sextet onder leiding van Frits Landesbergen, uh, de, zeg maar de huisdrummer van uh, Jazz in Zandvoort. En um, hij heeft een aantal artiesten uitgenodigd en het eerste deel van het concert staat in het thema van Art Blakey. Met alle uh, ja, beroemde stukken die uh, daarin uh, geproduceerd zijn. En het tweede deel van het concert na de pauze staat in het teken van uh, Clark Terry een andere beroemde jazz uh, trompetist. Ja, dat zijn grote namen die je nou heeft genoemd. Ja, klopt. Nou, we gaan natuurlijk het concert een beetje inleiden met, uh, met muziek van, uh, van Art Blakey en van Clark Terry. En zowel we op televisie zijn gaan we ook een uh, aantal uh, oude nummers uh, gaan we afspelen. Dat mensen een beetje een beeld hebben ook bij uh, welke artiesten dat zijn en uh, het soort muziek dat ze maken gemaakt hebben, moet ik zeggen natuurlijk, want ze zijn alle twee uh, niet meer onder ons. En natuurlijk gaan we in de pauze daar uh, ook nog even napraten met, uh, met een aantal mensen uh, in de zaal. Geweldig, en uh, ja, jullie doen dat omdat het uh, voorlopig de laatste Jesse in de Krocht is uh, natuurlijk. Ja. En uh, krijgen jullie ook uh, de mogelijkheid ervoor, want jullie werken zeg maar uh, best wel samen hè, met de Zondagmorgen en dan uh, Jesse in de Krocht. Ja, klopt. We hebben heel regelmatig contact met, uh, met de organisator Hans Rijmers. Hij uh, doet af en toe ook eens een gastuitzending uh, bij ons. En uh, we gaan natuurlijk zelf ook regelmatig uh, naar concerten in de krocht. Ja, en uh, ja, het mooie is, uh, Jess op uh, zondagmorgen. Ja, wie kent dat niet? hè? Hoe lang uh, doe je dit al? Heel lang, hè? Nou, ver voor mijn tijd. Uh, jij moet het eigenlijk nog beter weten dan niet. Ja, ja ik weet het wel, volgens mij, uh, bijna vanaf het begin. Of ja, misschien wel ook... vanaf het begin zelfs. Ja, dat heb ik ook begrepen. Dat zou al zo'n 25 jaar zijn ongeveer. Ja, 35 uh, bijna. 35? Ja. Of... <laughs> ja. <laughs> ja. En dan uh, te weten dat ik er nog maar, nog maar uh, dat het 11 jaar bij zit. Oh ja. Nee, maar jij ja, bent wel een uh, vertrouwde uh, geluid op de zondagmorgen, hoor. Ja, zeker weten. Zeker. Wie uh, doet er nog meer mee op de zondagmorgen? Um, de eerste um, twee uur gaan Auko en Edward uh, de uitzending verzorgen vanuit de studio. Dan vanaf twaalf uur uh, neemt Jaap het over in, uh, in de krocht en dan zal ik hem uh, uh, assisteren. En vanaf uh, half twee neem ik het over en dan ga ik uh, oprichten op, uh, op Art Blakey, zeg maar. Het eerste deel van het, uh, van het concert met vanaf twee uur natuurlijk de televisie erbij. En uh, in de pauze zullen uh, Jaap en ik dat, uh, dat samen doen. En krijgen we wellicht nog assistentie van Hauko uh, en uh, Edward. Geweldig. Ik vind het echt zo mooi uh, dat jullie dit uh, voor elkaar gekregen hebben. Ja, ja wij ook. Het is uh, uniek voor, uh, voor CFM Jazz. Wij uh, hebben nog nooit live een concert uitgezonden. Dus we zijn ook super blij dat het kan. Dus alle mensen, morgenmiddag de TV op uh, kanaal 40 of uh, 1367 via KPN. Ja. En uh, lekker even... meekijken. En daarvoor gewoon radio luisteren, hè? vanaf 10 uur uh, ochtends al. Cool. Nog één laatste ding, erop. Um, het concert is uitverkocht. Dus mensen, uh, als je op de reservelijst staat, dan kan je het nog proberen. Maar anders zou ik zeggen, luister en kijk um, naar de televisie of natuurlijk naar de radio. Dan kun je alles meekrijgen. Helemaal uniek. En dankjewel even voor uh, de toelichting. Heel veel plezier morgen, Jeroen. Ja, dankjewel. Oké, okay, nou ja, wij draaien een uh, plaatje. Ja, volgens mij heb je die ook wel eens gedraaid, de single van uh, Crackery Reporter. Oh ja, die komt ook veel voorbij, goede artiest. Zeker. Hij komt eraan, dankjewel hè. Ho hoi, hoi, dankjewel. Hooi, hoi, dankjewel, liquid spirit free. The people are thirsty, because of man's unnatural hand. Watch what happens when the people catch wind, when the water hits the banks of that hard dry land.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 wat mooi, hè? Morgen dus een speciale CFM Jazz. Niet alleen op de radio, maar ook op tv. Vanaf 10 uur s ochtends te beluisteren op de radio. en dan 12 uur live op de radio bij, vanuit De Krocht. En dan vanaf 2 uur dan wordt het helemaal live geschakeld op de tv. Kanaal 40 Digitaal via en 367 via KPN. Morgen kijken en luisteren dus naar je eigen lokale radio CFM. Al 35 jaar bestaat dat programma bijna. Dat is niet te geloven joh. Toen was jij nog niet geboren hè Thomas? <laughs> nee. Nee, nee, nee, nee. nee. <laughs> Oké. Okay. Nou ja, het is uh, wel zo dat uh, daardoor even jouw evenementenagenda iets later is. Ja. Maar we hebben toch wel heel veel leuke dingen daarin nou, uh, zitten. Het is bomvol uh, evenementenagenda hoor. Zeker. Nou, één uh, vind ik wel heel erg mooi. Die is volgend weekend. Een gokje, de Bloemenkorso. De Bloemenkorso, ja, is altijd zo'n mooi evenement. Ja, die rijden op zaterdag 20 april weer, uh, die kleurrijke tocht, uh, door Noordwijk uh, naar Haarlem. Van Noordwijk naar Haarlem. En uh, de avond uh, ervoor rijdt het uh, Corso feestelijk verlicht uh, door Noordwijk en nog. Uh, het spreekt voor zich dat het voorjaar van 2024 weer kleurrijk uh, wordt uitgepakt... met de bedoeling alle fans weer optimaal te laten genieten... Vrijdagmiddag 19 april worden de praalwagens en luxe wagens opgesteld in noordwijk Wat vanaf uh, half vier unieke fotomomenten zal uh, opleveren. Aansluitend rijdt het Corso s'avonds feestelijk verlicht door noordwijk -Rout. En dan zaterdag 20 april rijdt het Bloemencorso uh, meer dan 40 kilometer lange tour uh, van Noordwijk richting Haarlem. En in de stoet rijden 15 praalwagens mee, en zo'n 30 uh, rijk met bloemenversierde luxe en bijzondere wagens. Begeleid met muziekkorpsen, wat het extra feestelijk maakt, natuurlijk. Langs de gehele route uh, is er voldoende ruimte voor de vele honderdduizenden bezoekers. En of het allemaal nog uh, niet genoeg is, wordt het Corsofeestje op uh, zondag 21 april nog verder gevierd in de binnenstad van Haarlem, waar de praalwagens nog tot 5 uur te bewonderen zijn. En uh, de foto's van kan maken. En uh, Rob, jij vertelde mij net iets. Wat ook. Uh, ja, op... ja, dat is heel, uh, heel speciaal. Er gaat een hele aparte praalwagen gemaakt worden. Die zie je niet op dit bloemencorso hoor. Want uh, okay. daar zijn we wel mee bezig. Maar die ga je zien tijdens de Grand Prix. Dus we oh, gaan een speciale de... voor de Grand Prix maken. Een uh, speciale voor de Grand Prix wordt gemaakt voor de Dutch okay. GP komt er een speciale praalwagen en die gaan wij in augustus te zien krijgen. Er is nog, niet, een... er is nog niet bekend wat ze voor praalwagen gaat nee, nee, Nee, nee. Oh. dat houden ze allemaal geheim. Natuurlijk. Ja, ja, dat <laughs> houden ze geheim. Foto's kan je ook niet vinden ervan. Oké. Okay. Maar goed, in augustus wordt hij dus onthuld tijdens de Dutch GP. De speciale Dutch GP praalwagen van de Bloemenkorso. En dan mag hij rondrijden in uh, de Bloemenkorso 2025. Oh, oké. Okay. Nou, in april ben uh, komt hij dan uh, langs en dan kunnen we er allemaal van uh, genieten. Ja. Als je hem niet al ergens op een plaatje hebt gezien natuurlijk. Ja, precies. Dus is het wel heel mooi dat dat uh, gaat gebeuren. Ja, de zeker. Dutch GP praalwagen. Ik ben heel erg benieuwd. Ja, en nu we het toch over, de, over racen hebben. Dit weekend zijn er op het circuit Zandvoort de, de eerste ronde van de VRM-klasse wordt uh, verreden. Daarin uh, wordt zowel de Supercar Challenge als de BMW M2 Cup... en de Massa MX-5 Cup als de Ford Fiesta Sprint Cup uh, gereden. Ja, dus uh, het start uh, op het circuit Zandvoort is weer begonnen. Hè? Want dan als we uh, een weekje verder kijken tijdens de Bloemencorso... dan uh, volgend weekend op, uh, op het circuit uh, vinden de Benelux Open Races uh, plaats... En uh, dit is onder andere het kampioenschap van de Volkswagen Funke Benelux. Deze klasse doet zeven verschillende circuits aan in de omgeving van de Benelux. Dat uh, het woord zegt het natuurlijk al. De nieuwe start wordt gevangen in uh, Mettet met een race van acht uur... terwijl het seizoen eveneens in België wordt uh, afgesloten na een race in Zolder. In de Volkswagen Beetles uh, racen deze coureurs een acht uur durende race... over het circuit in de Duinen van Zandvoort. Een leuk evenement voor alle autoliefhebbers en uh, wat ook leuk is, het is gratis te bezoeken. Hé, hey, dat is helemaal mooi. Dus uh, dan kunnen we gelijk kijken hoe het circuit erbij ligt. Dan gaan we even terug uh, naar het centrum van Zandvoort. Want morgen om twee uur zal Walter Sands het verhaal van... Nou moet ik het goed zeggen, want mijn Duits is, Duits is niet al te best. Beuze orten vertellen in het Zandvoorts Museum. Momenteel is de expositie Bunkers het vergeten verleden van Zandvoort... te bewonderen in het Zandvoorts Museum. Een van de hoogtepunten van deze expositie is de fototentoonstelling van Sans. Hij heeft uh, zich verdiept in locaties uit de Tweede Wereldoorlog... waar werd uh, gewerkt aan de megalomane plannen van Hitler. Als u meer uh, wilt weten over het verhaal achter het project... Uh, en de gefoto ge gefotografeerde locaties, bent u van harte welkom... morgen 14 april in het Zandvoorts Museum. Wat zal persoonlijk uh, toelichting geven bij de foto's en vertellen over zijn project... En de lezing begint om twee uur. En de toegang bedraagt een tien euro. En een muse museumbezoek en een drankje. Oké, okay, nou dat was hem weer. De evenementen... dat was hem weer. Dankjewel Thomas. En uh, genoeg weer te doen hè, de komende tijd uh, hier in Zandvoort. Welkom allemaal. Zandvoort op zaterdag. Tot aan vijf uur vanmiddag. En we zouden zeggen, denk niet wit, denk niet zwart. Staan. Iemand riep, je hoort niet bij ons. Een mist, steek, Denk goed na, welke kant je staat. Denk niet weer. the start. Goeie was dat en uh, denk niet zwart-wit, denk niet zwart-wit. Zwart wat een grootheid was dat, hè, Thomas. <laughs> ja. Zeker. Nou ja, we hebben vanmorgen Goedemorgen Sanford uh, gehad. En uh, we hebben al eerder gedraaid, de oude bioscoopagenda Spot. Met uh, mij daarin, weet je wel. Iets over met, uh, de reddertjes in Kogroeland. De reddertjes ja. in Kogroeland. Nee, ja, weet dat. Ja. En uh, die reddetjes die uh, komen niet meer langs uh, in de enige bioscoop. Maar wel hopelijk dat hij binnenkort uh, toch weer open gaat. Nou, Amanda Pellerin en een uh, vriendin uh, van haar... Uh, die hebben een actie opgezet om ervoor uh, te zorgen... dat uh, mogelijk er weer uh, nieuwe films of films getoond worden... in de enige bioscoop hier in Zandvoort. En dan hebben we het over uh, Circus Zandvoort. Het zou heel mooi zijn als dat uh, weer gaat gebeuren. Een beetje de goede oude tijd, hè? krijgen we dan weer terug... Ja. Op het, uh, ik ben er wel al vaak geweest. Ja. Op het gastensplein, een hele ja. mooie zaal is het ook. Uh. Zeker. Nou ja, wat Ligt uh, die zaal er nog steeds eigenlijk? Ja, die is er nog steeds. Zij kan gewoon zo in gebruik genomen worden. En dan uh, gaan ze daar gebruik van maken. Apparatuur afstoffen en uh, ja. gaan met die men aan, zou ik Precies. zeggen. Is het zo uh, makkelijk? Hoe het van uh, Amanda? Ik zit hier samen met Chantal en we hadden het plan om de bioscoop uh, te heropenen, tenminste. Dat willen we graag. Om uh, iets voor de jeugd te hebben, iets voor de ouderen te hebben, iets voor de zandworters. En daar zijn we voor aan het kijken wanneer dat dan zou kunnen lukken. Oké, okay, en uh, nou heb ik begrepen dat de, de eigenaren van het circus zeggen van... we willen die bioscoop niet structureel open doen... maar dan moet het een soort vrijwilligersorganisatie uh, zijn... en zij faciliteren dan alleen met de locatie. Dus, klopt dat? Ja. Uh, het is uh, de bedoeling dat zij faciliteren en dat wij het organiseren. Ja. En dan uh, hopen wij uh, één keer in de maand ongeveer een leuke film te draaien. Voor okay. jong en oud. En iedereen die, uh, die dat leuk vindt om langs te komen en te kijken. Oké, okay, dus dan wordt het een soort uh, familieavond voor uh, van de kleintjes okay. tot de oudjes. Ja, zoiets ja. Nou, klinkt heel erg spannend. En, en wat hebben jullie daarvoor nodig om dat te laten slagen? Uh, nou, uh, vrijwilligers kunnen zich natuurlijk altijd aanmelden. Oké. Okay. En waar zouden die vrijwilligers zich kunnen aanmelden? Uh, info bioscoop zandwoord uit mijn hoofd. Maar die, uh, um, die kan ik ook nog wel even aan jullie uh, doorgeven... Zodat, uh, zodat we daar geen uh, vergissingen over hebben. Maar die kunnen zich per mail... Um, uh, het is InfoBioscoop Circus Zandvoort. Oh ja, het is InfoBioscoop Circus gmail.com. Oké, okay, dan ga ik nog één keer halen. Info bioscoop Circus Zandvoort. We ja, dus hebben het langste e-mailadres van Zandvoort inmiddels alvast. <laughs> Zoiets, ja. Ja, maar da daardoor onthouden we het misschien. InfoBioscoop Circus Zandvoort Apestaartje gmail.com Ja, dat is hem. Nou, helemaal goed. Um, en jullie willen dus één keer in de maand een voorstelling organiseren? Ja. En wat voor vrijwilligers hebben jullie nodig? Mensen die kaartjes verkopen? Nou ja, we hebben dus uh, vrijwilligers nodig voor, uh, voor achter de bar bijvoorbeeld, voor de schoonmaak bijvoorbeeld, of voor de kaartverkoop, of voor uh, drankjes te schenken. Daar moet u een beetje aan denken. Oké. Okay. Um, en wat voor soort films denken jullie aan om te gaan draaien in de bioscoop? Nou ja, de eerste keer uh, hebben we een film in gedachten die voor zowel jong en oud uh, geschikt is. Nou, ja, dat klinkt heel vaag. Door een roosje is ook voor jong en oud geschikt. Ja, ehm. Um, um... Uh, we hebben nog geen licentie, dus ik moet het een beetje vaag houden. Ah, okay. En als de licentie rond is, dan wil ik het wel van de daken afschrijven. Maar nu moet ik nog even, ik nog even vaag blijven. Vertel nog eens iets meer over de licentie. Betekent dat jullie dan een soort bioscoopvergunning moeten hebben? Of gaat het over de auteursrechten? Nou, kijk, als je dus um, zegt... Uh, we, ga, we gaan die en die film draa uh, draaien met die en die kast en die en die oh, naam... Ja. dan moet je dus auteursrechten... Te betalen en daarvoor moet je een licentie aanschaffen. Maar die licentiegoedkeuring moet je al hebben voordat je reclame maakt, natuurlijk. Daarom uh, kan ik alleen zeggen dat het over chocola gaat, maar <grijg> verder kan ik nog niks melden. Aha, nou de goede luisteraar die heeft nu al een kleine hint te pakken, natuurlijk. Ja, dat hoop ik. Ja, het was niet die film over chocola uit Frankrijk. Uh, die is ja, voor alle leeftijden. Ik zeg even niks. Nee, nee, nee, ik zeg het. Het is mijn schuld. Dat is het verkeerd gaat. Maar het betekent wel dat jullie een hele organisatie aan het opbouwen zijn. Het is dus niet alleen ja. maar gewoon zomaar een, een, een DVD'tje in de speler... de projector en, en draaien. Nee, je mag ook niet. Want je hebt dus uh, een licentie nodig om te mogen draaien. Dan heb je nog subsidie nodig van de gemeente. Uh, om de kosten natuurlijk te dekken. Ja. Um, want we willen het zo goedkoop mogelijk doen... Dus um, ja, even onder voorbehoud dat, de subsidie, dat we de subsidie rondkrijgen en dat we de licentie natuurlijk op tijd uh, uh, gaan, uh, gaan uh, krijgen. Ja. Want dat, daar hangt het natuurlijk wel alles vanaf. Ja, en jullie hebben dus een aanvraag gedaan voor uh, subsidie voor, deze, uh, uh, voor ja, dit project. Ja, dat we ook zeg maar de, de doelgroep minima en de doelgroep die uh, uh, nou ja, wat minder te besteden heeft ja. uh, een leuke avond gunnen. Oké, okay, dus bijvoorbeeld met stand voor pas... zou je dan een korting krijgen op de kaartjes? Ja, dat hopen we te, te organiseren. Maar dat, dat is... Uh, ja, Wij hopen zelfs dat het gratis kan. Maar dat is nogmaals afhankelijk... onder voorbehoud van of we de subsidie rondkrijgen... En of, uh, mocht de subsidie niet bijvoorbeeld lukken, dan kunnen we ook kijken naar sponsors. Maar ja, ja. we moeten wel um, ergens de ko kosten dekkend kunnen krijgen natuurlijk. Ja, natuurlijk. En uh, is er een kans dat dit project, uh, als het eenmaal lukt met de subsidie uh, en de vrijwilligers, wat langer loopt? Want ik kan me voorstellen dat die ruimte niet uh, eeuwig beschikbaar blijft om maar één keer in de maand een filmpje te draaien voor uh, het gebouw. Dat lijkt me toch verliesgevend? Nou ja, um, we hopen natuurlijk van dat het van, uh, van het een het ander komt en dat het uh, dat er uh, ja meer animo is, uh, meer ideeën komen en, en dat er meer um, gebeurt überhaupt. Dus kan uh, kan gebeuren andere initiatieven of andere ja uh, alternatieven. Um, ja, dan, tenminste als het aan ons ligt uh, kan het allemaal. Maar ik bedoel, we zijn natuurlijk niet de enige. Die, die daarover beslissen. Maar stel je voor, ik heb een, uh, een leuk uh, strijkkwartet bijvoorbeeld. Het is prima uh, theaterzaal om, uh, om een uh, kwartet neer te zetten. Ik zou, zeggen, ik zou zeggen, neem contact op met de eigenaar en uh, stel het voor. Oh, dan moet het via de eigenaar. Het is niet zo dat jullie het uh, exclusieve recht hebben. Nee, nee, nee. nee. nee hij, uh, hij faciliteert de ruimte en uh, regelt de spullen en wil daar niks voor, uh, voor rekenen... waar we heel erg blij mee zijn... dat hij dat kosteloos allemaal uh, voor ons wil doen. Dat is heel aardig. Ja. Uiteindelijk is hij natuurlijk degene die, uh, die bepaalt wat daar gebeurt. Ja, nou dat klinkt heel erg, uh, heel, heel erg betrokken. Ook heel erg fijn dat een ondernemer dat op deze manier wil doen. Ja, daar zijn we echt heel dankbaar voor. Ja, en dat kan ik me heel goed voorstellen. Nou, dan hopen we dat de gemeente uh, ook de, uh, de hand in de portemonnee uh, steekt... en een kleine ja. donatie doet voor dit project... Ja, of andere uh, sponsors. Ik bedoel, iedereen is welkom natuurlijk die uh, ideeën heeft... of die zegt van, nou, ik, ik wil ook wel uh, mijn steentje bijdragen. Dus, dus ja, uh, wij hebben dit bedacht... En, um, maar alle, alle tips, of, of als iemand zegt: uh, heb je hier al aan gedacht? Of ik wil wel meedenken uh, in de organisatie. Of ik wil wat vrijwilligers zijn. Of ik wil kijken welke, welke films uh, gangbaar zijn. Of ik weet welke films gangbaar zijn, want ik heb contacten. Alles is welkom. Nou, dat klinkt ontzettend goed. Dus iedereen kan uh, contact met jullie opnemen. Sponsors zijn uh, ook heel erg welkom, begrijp ik. Ja. Uh, dus, uh, nou, volgens mij hebben we alles wel besproken. Wanneer willen jullie beginnen met de eerste voorstelling? Um, de bedoeling is om zaterdag 11 mei te beginnen. Dat is de dag voor moederdag. Ja. In de meivakantie. Maar dat klinkt heel goed. En dan uh, na de lunch ergens tussen 2 en 4. De eerste voorstelling. En als mogelijk de tweede voorstelling uh, uh, zo rond uh, vijf uur. Maar dat is even onder voorbehoud, hè? Natuurlijk dat het allemaal lukt. Nou, maar dat is ons idee, zeg maar. Tegen de tijd dat het uh, programma definitief rond is... Dan zou ik zeggen, kom graag terug in de uitzending... dan kunnen we de luisteraars oproepen om uh, direct uh, kaartjes te kopen... of uh, stoelen te reserveren voor de voorstellingen. Ja, super. Als ik, uh, als ik uh, een goedkeuring heb, dan uh, laat ik het meteen weten... en dan kom ik meteen terug en dan, uh, nou ja, dan uh, weten we meer. En dan hoor je het uiteraard uh, bij ons, uh, Thomas... He, dan gaan we dat ook melden als er meer bekend anteraard, is over anteraard. de bioscoop hier in Zandvoort. Het zou leuk zijn als het weer terugkomt. Ja. En wie weet, misschien kunnen we ook wel een keertje de radio maken daar. Is het ook een idee om gewoon... Tijdens de film. Tijd ja, tijdens de film <laughs> zit iedereen op te wachten dat we dan radio gaan maken. Nee, daarvoor bijvoorbeeld. Ja, dat is wel leuk. Dus als uh, ze weer opengaan. Als ze, ja, als ze aanlopen ja. naar... Uh, de opening, de krantopening. Ja. Dat we, dat we er wel bij zijn. Ik hoop dat het lukt. Zeker. Nou ja, dank even aan uh, GMZ. Goedemorgen, Salvoort. Daar was uh, Amanda vanmorgen en uh, Roy uh, Dongen, onze collega, die sprak met haar. We gaan op naar het nieuwste weer van 4 uur. Tot zometeen.